Prins Willem-Alexander heeft vanmiddag zijn schouder gebroken. Bij het schaatsen op de Uithof in Den Haag schoot zijn arm uit de kom bij een val. Hij duwde de arm zelf terug, maar bij controle in het ziekenhuis bleek er toch een breukje te zitten. Willem-Alexander moet de schouder een aantal weken rust geven en daarom draagt hij drie of vier weken een draagband. Hij kan in die tijd wel als een openbare verplichting nakomen, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. In Haiti is het Amerikaanse leger begonnen met de distributie van de eerste hulpgoederen. De VS brengt zo'n 10.000 militairen naar het land om te helpen bij de verdeling van de goederen en om onlusten te voorkomen. Er is in Haiti een tekort aan bijna alles. De lijken in Port-au-Prince worden in massagraven gelegd. Volgens VN-hulpverleners zijn er veel mensen kwaad dat het zo lang duurt voordat hulpverleners en goederen hen bereiken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon zegt dat de helft van alle gebouwen in Port-au-Prince is beschadigd of ingestort. Hij wil zelf zo snel mogelijk op Haiti de toestand in oogenschouw nemen. De VN wil 550 miljoen dollar beschikbaar stellen voor onder meer voedsel, water en onderdak voor de miljoenen mensen in Haiti die hulp nodig hebben na de aardbeving. ProRail compenseert de NS en andere vervoerders voor de dagen in december dat het spoor maar beperkt gebruikt kon worden. Het gaat over de dagen tussen 17 en 22 december. De actie kost ProRail 4 miljoen euro. Na 22 december verbeterde de situatie. ProRail had extra mensen ingezet om de wissels storingsvrij te houden en liet s'nachts locomotieven rijden om de wissels sneeuw en ijzel vrij te houden. Op verzoek van minister Eurlings onderzoeken ProRail, de NS en een onafhankelijke partij wat er misging in december. Het weer, vanavond en vannacht nevelig en lichte vorst. Morgen eerst af en toe zon, daarna vanuit het westen regen, in het oosten en noorden natte sneeuw en kans op gladheid. Het wordt morgen tussen 0 en 3 graden.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 Vol. Daar was okay. dit er één van. Inaya Day en DJ Ico. Superstar in de Sebastian Lins remix. Een uh, toch wel uh, jonge producer die flink uh, aan het produceren is. Uh, is het zo? Ja, ja, zo ja. ook uh, onder andere bij Chega aan de slag gegaan. Hou hem in de gaten zeggen we dan. Hé, hey, maar uh, wat hebben we vanavond allemaal in de show? Ja, een aantal leuke nieuwtjes deze keer, waaronder Vemis DJ's, die komt terug op 20 februari komen zij in de post Rotterdam. Voor de rest uh, gaat de uh, Billy de Klit in de Paard van draait 30 januari. En dat gaat hij doen met Daniel Elmabius. En dat is dan ook de Billy de Klit Special. En natuurlijk zijn er weer de festivals die eraan komen in 2010. Waaronder Housequake. Op zaterdag 22 mei 2010 gaan ze weer een Aqua Best 0 Festival geven. De voorverkoop gaat van start. Wanneer dat is, dat hoor je straks. Natuurlijk gaat ook Strictly Rhythm weer een keertje plaatsvinden. De platenlabel natuurlijk wel bekend. Uh, van kwaliteit, de Kwaliteit hoor, kwaliteit hoor. Kwaliteit, kwaliteit. Ze komen hier met een aantal wetartiesten vanuit het buitenland. Dus blijf zeker luisteren voor de nukjes op housegebied. Ja, en we hebben onze mailbox natuurlijk ook openstaan. Wil je wat kwijt aan ons? Wil je een shout-out hier op de radio? Stuur een mailtje naar ziethetcfmzalmo.nl en, en wie weet komt hij zo hier in de studio terecht. En live in de Eter. Wat hebben we nog meer? Uh, een partyguide staat er volgens mij ook wel weer uh, klaar, hè? De partykite. De leuke feestjes van dit weekend. Wil je weten waar je morgen naartoe kan? Ik ga het je vertellen. Ja, en natuurlijk heel veel goede muziek. En wat dacht je van deze bootleg van Chocolate Puma? DHS House of Cards. Ja, je kent hem natuurlijk wel. Ja, ik vind hem gewoon helemaal geweldig. Ik hoop jullie ook. Dit is hier. Het. Tot 12 uur. De beste hits. In post-Rotterdam wel te verstaan. En Joey, ja, jij weet daar meer van hè? Een leger aan gillende meiden. Dat hem overal volgt, waar hij gaat en staat. Is niet hem als DJ ka karakteriseerd. Zijn kledingkeuze draagt niks bij aan zijn status. Zijn vrienden aantal op hij zegt niks over zijn treikunsten. En zijn openlijke uitspraken op Twitter geven aan dat een DJ ook maar gewoon een mens is. Maar wat is dan het toch met een DJ? Die met zijn komst de hele ruimte in reppen en roer krijgt die club-eigenaren stressend doen onderhandelen met de agencies... zodat juist die geweldige DJ hun evenementen of locatie in extase krijgt. Simpel. Een echte DJ leeft voor muziek en zal er ook alles aan doen... om aan de lekkerste platen scherp gemixt aan het publiek voor te schotelen. Een echte DJ blijft gauw aan zichzelf en doelt met zijn zet op de overtreffende hoogtepunten... die de avond naar de onvergetelijke niveau tilt. Een echte DJ trekt zijn eigen plan en verrast het publiek met een frisse sound... Fame is DJs, saves humankind from bad music. Post heeft zich in de tweede helft van 2009 als een van de meest besproken hotspots in Rotterdam weten te profileren. Steeds meer bezoekers komen vanuit alle winststreken onder prestigieuze locatie af. Waarin het tot diep in de nacht gefeest wordt in de zowel cocktailjurkjes of driedelige plakken als in casual kledinggrens. De Adem beneden inrichting in Poos, centraal gelegen aan de koolsingel in Rotterdam, vormt op zaterdag 20 februari de perfecte locatie voor de eerste Famous DJ-editie van 2010. Met een line-up die aan de grond vastberaden zal doen, beven en entertainment die in ieder geval het water in de mond doet lopen, maar Poos zich vanaf 11 uur op een van de meest fameuze nachten van deze nationale dancing-rijk: En dat is Famous DJs. Voor deze beruchte editie van het jaar heeft Famous DJ een forse line-up op programma staan. Om te beginnen neemt de productiekoning Sidney Samson de kaskrakers en floorvillers voor de rekening. Zijn ellenlange productielijst wordt nog steeds enthousiast ontvangen genomen door het massale publiek. In januari 2010 werd Riverside hooggenoteerd gespot in de UK-chart, zelfs op plek nummer 4. Wees dus goed voorbereid op zijn set tijdens Famous DJ's, waar hij ongeremd de heeste producties presenteert. Wie aanwezig is ook Quintino. Hij legt als een drijhendige uh, succesvol zijn hand hoog aan de gerangde tracks. Zijn Raptors Armas is inmiddels donkergrijs gedraaid, maar ook zijn nieuwe release Heaven doet stevig goed op diverse clubavonden. Tijdens Famous DJ gaat hij weer een karakterische scherpe soundset neerzetten. Leroy Styles, he had a dream, en deze heeft hij voor een groot gedeelte ook verwezenlijk. Als bekende Rotterdammer raast hij nog steeds pijlsnel door de evenementenbranche. En dat doet hij met succes en gevierd met een aantal conceptprijzen. Uh, en uh, ja, hij is natuurlijk ook aanwezig. Zijn sound is van mijlenver te herkennen en is dus uh, ook bij Famous DJ aanwezig en een graag geziene gast. Tot slot legt Lemar de lat hoog met zijn vokaal en basrijke set, waarin elke vermeuze muziekliefhebber wat wil slecht. Aangevuld met opzwepende stemgeleid van Zaldi MC, is ook deze editie er één om je de meest dansbare schoenen voor uit de kast te halen. Get ready to be safe on the dance floor. Ja, hey Joey, uh, die uh, Quintino. Ja, helemaal goed natuurlijk. Ja, en Sidney uh, uh, Samson Hele leuke nieuwe uh, remix uh, gemaakt van een plaats van Gregor Zalto afgelopen vrijdag zat hij in mijn set. Ik denk dat hij zometeen wel de eerste uur nog voorbij komt. Oké. Okay. Leroy, Leroy Staals, dat is wat, de wat mindere vind ik persoonlijk. Ja, ik weet niet wat dit dus doet, maar ja. De kaars zijn in ieder geval 15 euro. En verkrijg maar bij Free Shop of www.famousdjz.nl Oké, okay. hey Joey, jij had een nieuwe artiest, Julian Creant. Of is dat geen nieuwe artiest? Ik eh, ben er vorige maand tegengekomen en al zijn producties, ik vind het echt mega vet wat hij maakt. Nou ja, deze, ik ben er helemaal verslaafd aan geslingerd. Take a look in de H1N1 remix. Je hoort hem hierbij, See. je Zal Billy Clits zijn opwachting maken voor zijn eerste solo performance van 2010. Het jaar is nog maar net van start gegaan en bij Billy Clip begint het alweer te kriebelen. Na iedere stevaste uitverkochte edities kan natuurlijk ook niemand meer dan dit Haagse dj fenomeen heen. Het publiek, juicht voor Billy. Het publiek smeekt om Billy en krijgt Billy. Verwacht Bizar Entertainment, verkleedspullen en verrassende optredens. Tijdens deze aflevering passeert het ene. Enerverende leven van onze Haagse entertainer, de revue. Sex and drugs, been there, dan net. Maar echt genoeg rock'n'roll kan hij er niet van krijgen. Deze avond is hij zelf ook de grootste feestbeest. De avond zal worden warm getraaid door niemand minder dan Daniel L. Mabius. Deze DJ heeft voor de tweede keer een release uitgebracht samen met Billy Klit. Work This Pussy is een nummer waarin de beste van de twee zeer muzikale personen bij elkaar worden gebracht. Deze track gaat dan ook als een speer, staat inmiddels op de Sensations Day van België en wordt de alle grote compilaties in de wereld aangevraagd. Mede door deze vruchtbare samenwerking kan Briquid zich bijna geen betere startperformance wensen van de nu al legendarische 30 januari van 2010. De locatie van dit spectaculaire optreden van de 30e van januari is het Haagse Paard van Troje. Binnenklit, het paard en het publiek hebben al bewezen een combinatie te vormen die dansend en gelend door één deur kunnen. Koop je ticket in de voorverkoop voor 10 euro op www.timoko.nl of bij alle Belcompany winkels of bij de dagkassa van de paard van Troje, dinsdag 12 in Den Haag. Er zullen ook kaarten aan de deur verko uh, verkocht worden voor 14 euro per stuk. Oké, okay. en hey, heb jij daar niet nog eens een keertje bij uh, gestaan? Ik uh, heb in zijn voorprogramma gestaan, ja, ja, voor een uh, volle tent. Dat was toen in de patronaat uh, geloof nee, ik. nee, nee, nee, dat was uh, bij mij op school een hele grote circus tent. En toen kwam hij binnen, hij zegt dat heb je goed gedaan, het is helemaal los. Oké, okay, ja, hij was toen, uh, geloof ik, nog zijn koptelefoon. Uh, uh, ja, ja die moest ik uh, mijn, uh, mijn koppelstukje geven. Nee, ik rijd al ruim met mijn feestplaten, het hele publiek stond te springen. Dan kom hij erbij. Oké, okay, nou ja, uh, beter Dus toch, hij uh, kon gelijk beuken. Nou ja, dat is altijd fijn. Wat ook een beuker is, dat is de nieuw volgende plaat. Deep swing! In de music 2010. Jordi meer wij jouw het. Jou ja, 106. 9. Elke vrijdagavond van 9 tot 12. ...komt in 2010 natuurlijk weer keihard terug. En ja, waar anders, Joey? Housequake Festival open zaterdag 22 mei op AKB. het festivalseizoen. Dan staan de schijnwerpers op Roog en Iwerki... ...die als DJ duo Housequake zo'n 10 keer per jaar samen optreden. Hoogtepunt en eerste gezamenlijke show van deze heren in 2010... ...is dit festival dat vorig jaar gelanceerd werd... Dit jaar is het aantal podia op festivalterrein uitgebreid, wat betekent meer muzikale variatie en meer entertainment. De voorverkoop, inclusief Early Bird-actie, is begonnen. De eerste editie van Housequake Festival op 23 mei 2009 was een zeer groot succes. Met op de enorme waterpodium ruim 7000 bezoekers die zorgden voor een gigantische sfeer. Vandaar dat de kaartverkoop van Housequake Festival 2010 in de eerste week van januari reeds van start is gegaan. Vroege vogels die hun kaarten voor 1 april, besp uh, 1 april kopen, besparen maar liefst 10 euro. Jullie buurstickers bedragen nu 20 euro en kosten na 31 maart 30 euro. Net als vorig jaar wordt aan het water van Aquabest een picknickweide ingericht. Een goedgevulde picknickmand bestel je voor 28,50. En na 1 april in combinatie met het toegangskaartje voor 45 euro. Kaarten zijn te koop via www.housecake.nl en bij alle Primera winkels in het land. Hoewel de recreatietrein Best in West bij Eindhoven momenteel bedekt is onder sneeuw en ijs... ...zijn de voorbereidingen voor een groter, beter en Festival in volle gang. Eyecatcher 22 mei is het hoofdpodium. Er wordt een spectaculaire gestation ontworpen, anders van vorm dan het led van in 2009. Maar er zal net als vorig jaar, komt deze grotendeels in het water te staan... ...en zal voorzien zijn van ledschermen, visuals en special effects... Vanaf 1 uur wordt dit podium warm getraaid door de favoriete collega-dj's van de gastheren. Daarna is het tijd voor de hoofdact van de dag, Rogan Imerki, aangevuurd door de opzwepende zwevende stemgeluid van MCG. Op vele bezoek van de fans verzorgen ze samen achter de draaitaus een langere set dan vorig jaar. Hoeveel uur dat precies zal zijn is al niet bekend, maar dat het publiek mag rekenen op een ultieme kijk back-to-back marathon sessie is zeker. Het muzikale aanbod wordt uitgebreid en het aantal externe podia waar disco en techhouse en minimal aan de klok slaat, zijn ook aanwezig. Om 11 uur kon het festival aan een spettend einde. Dat het weersafhankelijk event is, heeft Housequake vorig jaar al bewezen. Toen is de bezoekers zon en regen hartstochtelijk omarmde. Voor hun zweerimpressie kan je een zweerimpressie ja, kan je de videoclips op YouTube aanzoeken. Naast het organiseren van de Housequake festival zijn de DJ-producers Roog en druk bezig in de studio. Zaterdag 22 mei, de dag van het festival, is tevens de datum dat ze een vierde compilatiealbum uitbrengen. Housequake Volume 4. Nou ja, ik ben heel nieuwsgierig daarna, want ja, het is altijd weer een tractatie uh, hoe ze leuke mashups uh, door elkaar gooien. Ja, we, heb, we hebben erbij mogen zijn in Bloemendaal, het was helemaal te gaaf. Uh... De eerste editie van de 9 uur set van de Eroki is vet, maar daarna... Ja, dat was uh, de solo set ja. toen. Nee, maar, maar echt de, toen, de ja, housequake ja. toen. Ja, dit is gewoon vier keer in jaar, is het jaar. Het is hartstikke leuk. Echt waar. Ja, je moet er gewoon bij zijn. Je nee, moet je niet maken. En ik, ik denk nog zelfs dat ik heen ga. En ik vind, ik vind het alleen jammer dan die extra podia. Zet gewoon één heel groot gaaf podia neer. Een soort, uh, net zoals bij Sensation. Waarom heb je meer podia nodig? Wat uh, meer capaciteit. Ja, zoveel mogelijk mensen natuurlijk. Maar ik denk als jij gewoon een heel gaaf ronddraaiend uh, podium hebt. Nee, ik haat dat. Ik had dat toen uh, in afstand wel ons duizelig. Nee, maar het is gewoon stom. Je gaat met je gezicht. Uh... De show die is dan niet centraal, maar die is om de zaal heen. En als je met zo'n lesgeen werkt, dan kan je achter de DJ-boe staan en dan zie je, kan, kan, zie je gelijk alle special effects en zo. Ah, okay, ja. En je ziet de DJ's hun werk doen. Het is gewoon leuk om op zo'n podium te kijken. En dat zo'n ding dan rond dat is gewoon heel irritant. Ja, nou ja, ik denk de met een van de idee DJ, DJ aan te kijken, weet je wel. Ja, nou ja. Ik, ik heb meegemaakt dat ze het podium om moesten gooien van de zomer. Ja, ja dat is dat, dat toch helemaal nergens. op. Dus ja, nou ja. We houden het gewoon zo erbij. Het zal vast goed zijn. Wat ook goed is, is Riva Star. Black Cat. White Cat. Je hoort hem hier, wij zien het. Met vanavond. DJ Dion Sidney. Vanaf 10 uur. Vanaf 11 uur. DJ JK non-stop in de mix. Maar zo meneer. Rond de klok van 10 voor 10. De Party Guide met DJ Tenhoven. Truck about six chicks deep, and you know it's for rolling, oh. then it's straight sexy. Yeah. Oh, how can we keep up when we yeah. hit the dance floor? Yeah. You know we turn the heat up. Remix. Wat een vette plaat. En jawel, de mailtjes die komen ook gelijk hier zo binnen. Eentje van Suzanne en die zegt: Wat een vette plaat is dat. En ja, wat ook vet is, is Pleasure Island. Op zaterdag 19 juni 2010 kleert Persia Island terug naar de Java-kade. Na een tocht langs verschillende locaties zal het evenementen van Art of Dance in Crazyland teruggaan naar de roots. Van 1 tot 12 presenteren de evenementenorganisatoren. Alweer de 6e editie van Pleasure Island, dat dit jaar haar naam weer volledig eer aan zal doen. Met het Amsterdamse Java-eiland als decor van de dag, Onbezorg genieten van de allerbeste dat Dancy te bieden heeft in 2010. Na vijf succesvolle edities is Pleasure Island uitgegroeid tot een vaste waarde op festivalkalender voor duizenden partypieps. En dat met de 6e editie gaat Pleasure Island terug naar de oorsprong van het evenement. Een eiland waar je ongezogen zult worden door de top-dj's, klasse-entertainment en prachtige decoraties. Pleasure Island draait dan ook niet alleen om muzikale invulling. Dit is slechts één van de manieren om je zintuigen te prikkelen. Uitdagende dansshows, ex op het terrein zelf en voelbare sensaties maken Pleasure Island een totale ervaring. Het Java-eiland bleek al eerder een unieke locatie te zijn voor Pleasure Island. Het fundament van het succesvolle Pleasure Island ligt dan ook bij de Amsterdamse grond, waar het festival al twee keer eerder plaatsvond in 2005 en 2006. Eigenlijk heeft de gemeente Amsterdam de locatie weer ter beschikking gesteld aan de Art of Dance of Crazyland. De prachtige ligging van het terrein aan het water en met uitzicht op de skyline van onze hoofdstad zorgt ervoor dat het zomerse festivalgevoel maximaal tot leven kan komen en al jouw staatsdromen dromen zal uit zal laten komen. Pleasure Island staat al gerant voor een toplijn-up met de grote nationale ex- en internationale toonaangevende jocks. Van house, eclectisch tot dwingende tech trends en oldschool tot hard dance. De bepaalde geluiden van de Nederlandse danslandschap zijn allemaal ruimschoots vertegenwoordigd. Naast je eigen invulling staat Pleasure Island ook bekend om haar goede banden met diverse hostingpartners. Zoals elk jaar zal nauw samen worden gewerkt met diverse landelijke organisaties. Binnenkort zal worden bekendgemaakt welke dat precies zullen zijn. Ook kondigde Art of Dance en Crazyland aan dat de zeer gewilde VIP cabana's weer beschikbaar zullen komen op Pleasure Island. Wie op zoek is naar de meest luxueuze ervaring van 2010 op Pleasure Island, zijn deze VIP cabana's een absolute must. Naast de entree tot het festival word jij samen met vrienden volledig in de vatten gelegd en bleef jij de ultieme VIP ervaring, zoals deze alleen op Pleasure Island wordt aangeboden. Meer informatie over de VIP cabana's en de kosten hierdoor zullen spoedig bekend worden gemaakt. De kaartverkoop op Pleasure Island start aanstaande maandag 11 januari. Of die is al begonnen om 11 januari. De tickets zijn verkrijgbaar voor 45 euro via www.artofdance.nl. Maar je kunt ook terecht voor de een van de 400 Primera-winkels. Hé hey Joy, je wilt toch dansen op zo'n feest? Je wilt toch niet in zo'n cabana liggen? Of heb uh, ik het nou verkeerd? Weet je niet. Ik weet het maar net al, of persoon je bent. Ja. Me misschien als je iemand tegenkomt dat je zo'n Fip Cabana wilt. Ja. Hé, hey, maar uh, is er nog helemaal niks uh, bekend uh, wie er komt draaien? Geen leiding Meestal, nog. Meestal staat DJ Jean er wel, uh, volgens mij in de afgelopen versies uh, heeft hij uh, elke jaar geslaagd. Misschien stelt er een met-outstage, dan zal DJ Quint dan ook rijden. Ja, want uh, dat is de samenwerkingspartner van DJ Jean. Hé, hey, Joey. Nou ja. ja, soms wel eens. Hij heeft in het verleden wat maakt. Dat gaat ging. goed, hoor, solo. Ja, dan heeft hij Jean niet meer nodig. Hé, hey, Junior Senior, ken je die nog? Ja, Move Your Feet. En ja, dat een is wat de mensen ja. thuis gaan doen als ze deze horen. Dacht het wel, een klassieker in een nieuw jasje. Move Your Feet. Dit is Siet, kei door je speakers, met zometeen... De Party Guide. DJ Ten over. Waar moet jij dit weekend heen? Hij gaat je allemaal vertellen. Dit is Junior Senior. Yeah. <laughs> tijd voor. Gaan we het doen. Ja, Ladies niet op de dancefloor te morgen in Amsterdam. Want daar zijn de beste veetjes van Nederland weer morgen te vinden. Oftewel gewoon de partykite met DJ Tenhoven. Hoven. En zoals je van ons gebleven bent, beginnen we weer met de SK met de face Frame Framebusters. Die keer helemaal uit België, Daniel Bovi en Roy Rocks. Samen natuurlijk met resident Raimundo en MC Miss Banti. In de Eclectic Deluxe is Danny. En de kaars kostte 15 euro en de feestuur van Alice tot 5. Ja, nog eventjes dan uh, interruptie uh, DJ Raimundo. Binnenkort een nieuw nummer. Binnenkort. Hij ja. is maandag gemasterd. En ik sprak hem vanmiddag DJ Raimundo. Hij zegt, drop hem binnenkort in jouw mailbox. Brievenbus, maakt niet uit. Hij komt hier binnen. En dan komt hij hier speciaal voor jou. Exclusief bij GFM. Gaan we door met de party guys, namelijk met de feest Beautiful Deluxe in de Panama. De kaars kosten 12,50 en het feest is van 10 tot 4. In de tier staan Lucian Ford, Shermanology, Leroy Styles, Quintino, DJ Dekki en MCG. En in de studio staan Greta La Nina, Jesse Forn, Double Deps, MC Elton Jonathan en VJ McMotion. Dan gaan we door naar de 5 jaar birthday bash in Hotel Arena. De kaartje kosten 10 euro en het feestduur van van 10 tot 5. In de line-up staan Jassia, Nikolai Dimitrov, One Too Many, Robert Feelgood, Brian Tundo, Sebastian Snables, Lawrence Durol en Fire Beats. Dan gaan we door naar Free Saturdays in de Power Zone. Het duurt van tot 5 en de line-up is Rehab, Lucky Charms, Tony Chacha, Afro Brothers, Seductive en Annie Magic. En dat was de party guide voor deze week. Jij weet helemaal weer waar je naartoe moet. En ja, dit waren toch echt wel de leukste feestjes. Dit is helemaal heel ontbouwd, Ja, maar ja, het was het beste van het beste ja. wat we eruit hebben gevist. De, oftewel, de krenten... Nou ja, van... de efro -brad is morgen... Daar zou jij wel heen gaan. Ik zou er graag heen willen, maar ja. Oké, okay, nou ja, we hebben de krenten uit de pap gevist. Of de Panama. Af, ja. Ja, de Panama. Of the Escape. Ja, de ja, Daniel Bovi en Roy Rox, dat zijn vette DJ's. Ja, maar ja, als je de foto's erbij ziet. En ja, <laughs> nou, dan kijk je de andere kant op. Of je lekker lekker lekker in zo'n zitten. Ja, okay, ja, Lucia Ford, Germanology, Toch leuk. Vriend van de show, DJ Dekkie. Quintino, die heeft ze ook uh, wel bewezen. Uh, nou ja, die, die auto-rennen moet je maar van houden. Ja, en... eh. Uh, Afro Brothers en Johnny Chacha, ja, ja, dat is toch leuk. Nou ja, je weet niet waar je ons tegen gaat komen. Nu eerst door met goede muziek. Robbie Williams, you know me. Ja, verspreek ik me nou, Robbie Williams, you know me? Nee, de koud en de Sinnen hebben een hele vette remix ervan gemaakt. Dit is She Kijk aan door jouw speakers, tot aan 12 uur. Moet ik zo meteen een hele bekende plaat gaan draaien... Die eigenlijk net eens wel gaan draaien. We draaien Nicky Romero, doe maar. Ja, Nicky Romero, my friend. Ja, jongen, jongen, jongen. Onze enige echte DJ Dion Die komt hier binnen... Een beetje sterralure, zei hij ongelooflijk. Nou ja. Hij vertelt dat hij een grote piemel heeft. Nu die hij gelijk een grote mond. Ja, ach. Beter dat. Hey, dit was alweer het eerste uur van See It. Nu eerst nog even Daddy's Crew versus Bob Sinclair. En zo meteen een uur lang... Non-stop in de mix Onze inderdaad de DJ Dion City. Dit is hier tot aan 12 uur Begins and bodies start to sway Feel the beat of ecstasy inside your soul Pumping heart, I'll make believe That love is real and sense of stake